Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Amerikaans coronavaccin lijkt heel goed te werken. Ook al is het onderzoek nog niet helemaal klaar, een vaccin van het Amerikaanse bedrijf Pfizer lijkt veel beter te werken dan gedacht. Het is volgens het bedrijf 90% effectief en volgens Pfizer zijn er ook geen ernstige bijwerkingen. Door het goede nieuws over een vaccin gaat het heel goed op de beurzen wereldwijd. This news rocket fuel on Wall Street. Just... An incredible response, Dow futures are soaring. Koersen van luchtvaartmaatschappijen gaan bijvoorbeeld omhoog. Met de koers van videovergaderdienst Zoom gaat het juist helemaal niet goed. Het kabinet wil dit jaar geen sierpotten, knallers of vuurpijlen met oud en nieuw. Er wordt achter de schermen druk gewerkt aan een vuurwerkverbod, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Het definitieve besluit is wellicht pas tegen het eind van de week eh, zover. Want Er wordt ook nog gekeken naar de randvoorwaarden, bijvoorbeeld naar eh, tientallen miljoenen aan vergoedingen voor vuurwerkondernemers... Daar zijn ze nu nog naar aan het kijken, maar het besluit dat er echt een totaalverbod op vuurwerk komt, dat is achter de schermen al genomen. En vinden deze mensen in Arnhem eigenlijk wel prima. Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit, want ik steek sowieso zelf nooit echt vuurwerk op. Kijk, het is wel leuk, want het hoort natuurlijk echt bij oud en nieuw, dus het geeft wel echt die feeling, maar het is niet dat ik dat super erg zou vinden of zo. Ik heb persoonlijk niet echt iets met vuurwerk, ik vind het vooral heel luid. Het aantal coronabesmettingen is opnieuw gedaald. Het waren de afgelopen dag zo'n 4700, bijna duizend minder dan gisteren. Liggen wel iets meer coronapatiënten in het ziekenhuis, toch gaat het ook daar echt de goede kant op, zegt de patiëntencoördinator. Daarbij is die hele kleine stijging van de afgelopen 24 uur, daar uh, word ik totaal niet zenuwachtig van. Uh, het ging de voorgaande dagen zo snel dat je verwacht, van dat moet op enige dag ook wel weer even wat minder snel gaan. In totaal liggen er nu ruim 2300 coronapatiënten in het ziekenhuis, van hen liggen 600 op de intensive care. Het weer in het noorden en oosten, kans op een spatje regen. Op andere plekken schijnt de zon. Het is 13 tot 17 graden. Morgen meer bewolking, misschien een bui en maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkenveen is de vertraging een half uur... door een auto met pech. Er is daar maar één rijstrook open...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. En zo beginnen we Stamford op zaterdag weer lekker met de muziek uit de jaren 80. Michael McDonald en Sweet Freedom. Hij zit weer tegenover mij, de week weer overleefd. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. De zon schijnt weer, dus wij zitten weer lekker binnen. Ah, het Toch? Is, het is een prachtige dag vandaag. Ja, heerlijk. Gaan. Geniet ervan, uh, want uh, ja, je weet maar nooit wat het volgende week gaat brengen. Ja, dat weet u allemaal. Om half drie weet u daar alles van, want dan is het weer tijd voor het weerbericht. Maar vandaag is echt zo'n dag die je moet je even meenemen. Heerlijk even je frisse neus halen op het strand. En uh, lekker even van genieten van een prachtige dag. Ja, uh, drie uur lang live Zandvoort op zaterdag. Ja, hoe was jouw week? Ik heb jou trouwens in de krant uh, zien staan, uh, in de Zandvoortse courant. Ja. En daar zat je met, uh, met een collega zat je op een bankje bij, uh, bij de apotheek voor. Heb je dat nog gezien of niet? Nee, dat heb ik niet gezien. Oh, oké. Okay. Was er een die erop om mij leek of was ik het? Nee, dat was jij, met uh, de vosjes. Oh, met de vosjes, ja, ja, ja, want... Ik bedoel, in 2002 ben ik hier komen wonen... en ik, lees, ik ben nu voor, voor, voor pagina nieuws geworden. Want vossen voelen zich steeds meer op hun gemak in het dorp. Eindelijk, he, na zoveel jaren, Albert uh, Dat is trouwens eigenlijk geen goede zaak. Want uh, de mannetjes zeiden het al, uh, de vossen worden de nieuwe herten. Want ze hebben natuurlijk in principe niks te zoeken in, uh, in Zandvoort. Maar ja, uh, een stuk rustiger dan, uh, dan dat het vroeger is. Dus die vossen denken ook van, nou ja, ik bedoel, uh, hè... Laat dan eens een keer in Zandvoort gaan kijken. Lekker eten, nou, toch? Goed, prachtige foto's van mooie vossen in het dorp. Zo is het nou, uh, Albert-Jan Vos. Ja. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, ik zei al, weer bericht om half drie. Blijft het zo, wordt het anders. U hoort allemaal rond de klok van half drie. Dieren van de week. Ja, we hebben weer twee poezen. Uh, uh, de een heet Jacques en de ander heet Siam. En uh, die zitten in het uh, dierenthuis. En het wordt hoog tijd dat die ook een thuis krijgen. Gedicht van de dag. Ja, blijft nog even een verrassing. Om kwart voor vijf. Uh, liefhebbers van het gedicht van de dag. Het wordt weer een hele goeie. Uh, Rob, jij mag hem weer uitzoeken. Dan hebben we ook nog, natuurlijk uh, nog Zos Live. Uh, een live registratie van een uh, concert. Uh, jij bent vandaag aan de beurt, hè? Ja, dus... ik, heb hem, uh, ik heb hem al uitgekozen. Dus is, uh, uitgekozen? Dat gaat een hele okay. mooie worden. Dat uh, in het laatste half uur van uh, deze drie uur durende uitzending... Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Of het kort wordt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, er is weer nieuws uit Zandvoort. In het weekoverzicht. Pit Report, kwart over vier. Er wordt wel niet gereest in de Formule 1 dit weekend. Maar er is natuurlijk altijd nieuws te melden over stoeltjes... en over de plaatsen en wie wat waar en hoe. Maar daarover natuurlijk meer rond de klok van kwart over vier... tijdens Pit Report. Verder, uh, ik zou ook zeggen, uh, veel muziek natuurlijk. Een mooie dag. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Drie uur lang Zandvoortse radio op de zaterdagmiddag. Een hele goede middag. Albert-Jan zei het al, zonnetje schijt lekker, dus geniet er allemaal van. Even een strandwandeling nemen, frisse neus. Daar is het echt weer voor. Wel een radio meenemen natuurlijk. En dat kan ook een DAB-radio zijn, want ook op DAB zijn we het ontvangen... Op 6a kan je ons vinden in de hele regio. Regio Haarlem en omgeving. CFM Stamford 24 uur per dag. Radio en tv en heel veel lekkere muziek. My transgression Still in my heart somewhere deze heer van een paar jaar geleden weer eens terug te horen op de Zonvoorts Radio. Je hoorde Justin Timberlake samen met Chris Stapleton en Say Something. Daarvoor trouwens een, een, een inmiddels een hele oude single van uh, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En The rhythm is gonna get you. Ik hoop ook dat het geldt voor jou uh, als je luistert naar de Zonvoorts Radio. Het is inmiddels kwart over twee geweest. Tijd voor het uh, nieuws. Waarschijnlijk niet in het kort, want er is weer heel wat gebeurd, uh, Albert-Jan. Ja, even terug naar uh, gisteren vorige week. Want uh, die vrijdag daarvoor hebben burgemeesters, burgemeester en alle betrokken ondernemers hun handtekening gezet... onder een overeenkomst die de eenmalige overwintering van de seizoensgebonden standpaviljoens regelt. Dat waren er 23 in totaal. Uiteindelijk hebben acht paviljoens ervoor gekozen om toch af te breken... Ruim een half jaar geleden deed de Koninklijke Horeca Nederland... namens de Nederlandse seizoensgebonden paviljoens het verzoek tot overwintering bij de Rijkswaterstaat, de waterschappen en de gemeenten... zodat de aanzienlijke kosten voor de af- en opbouw, transport en opslag... voor één seizoen bespaard konden worden. Afgelopen zondag is de KNRM Zandvoort maar liefst twee maal in actie gekomen... voor hulpverlening op zee. Aan het begin van de middag werd door de bemanning van een jacht... hulp gevraagd via de KNRM Help uh, App... Het jachtje is door de hulpverleners naar Seaport Marina in Amuiden gesleept. En later is de reddingsboot Annie Paulussen opnieuw uitgevaren... en ditmaal vanwege een grootscheepse actie voor een uh, zogenaamde vermiste surfer in Noordwijk. Rond kwart voor zeven die dag werd op een parkeerplaats in de buurt van de Noordwijkse vuurtoren... een voertuig aangetroffen die gezien zijn surfgerelateerde kenmerken... wel eens van de vermiste persoon kon zijn. De politie heeft daarop contact met de eigenaar van het voertuig opgenomen. En de eigenaar van het voertuig was zich van geen kwaad bewust en kon de politie bevestigen dat hij met zijn sub... regelmatig grote afstanden aflegt. En dit keer voor no van Noordwijk naar Zandvoort was gaan suppen. Hierop werd de zoekactie rond 8 uur die zondagavond gestaakt... en konden alle hulpdiensten retour naar het station. Het zal niemand zijn ontgaan. Het is weer herfst... en dat betekent dat de bladkorven weer de koor vormen... van de Zandvoortse en Bentveldse straatbeeld. Naast het geluid van bladblazers en veegwagens... zijn de bladkorven een plek waar inwoners hun bladafval in kwijt kunnen. Als een bladkorf vol is, kan iemand een melding maken om de korf te laten legen. Bij een volle bladkorf kunnen inwoners een meldingsformulier invullen op de website van de gemeente Zandvoort. Onveilige situaties hebben daarbij een voorrang. Meer informatie is uiteraard te vinden op de gemeentelijkse website. Zoals we alle weten, dit jaar was er door de coronarestricties het TK Zandsculpturen in Zandvoort niet doorgegaan. En is dus ook geen officiële kampioen bekendgemaakt. Wel kon de afgelopen weken gestemd worden voor de publieksprijs. En de stemmen voor de zandsculpturen in Zandvoort zijn inmiddels geteld. Ruim 300 enthousiastelingen hebben in deze gekke tijd hun stem uitgebracht. En heeft de volgende winnaar opgeleverd. Namelijk mevrouw, mevrouw Suzanne R Ruzeler uit Utrecht. Ook namens ZFM van harte gefeliciteerd. De winnares ontvangt een sculptuur van glas met de titel Duurzame Vriendschap. De kunstenares Ellen Kuil heeft het glasatelier in Zandvoort... en heeft het speciaal ontworpen voor deze gelegenheid. Dan, jaarlijks zingen kinderen liedjes aan de deur tijdens Sint Maarten op 11 november. Dit kan zorgen voor meer kans op verspreiding van het coronavirus. Binnen de huidige regels kan het wel doorgaan. En, uh, de Volgende regels gelden dan voor als je gaat lopen. Ga in kleine groepjes. Ga met zo min mogelijk volwassenen maximaal twee en houd uiteraard afstand. En voor diegenen die de deuren open doet, geef verpakte traktaties. Zet buiten een lampion of windlicht neer, zodat de kinderen kunnen zien dat zij welkom zijn. Geef anderhalf meter aan de deur aan, bijvoorbeeld met een stoepkrijt corona-gerelateerde klachten. Blijf thuis en doe niet open. En tot slot, goed nieuws voor de jeugd, voor de kleine jeugd. Uh, afgelopen zondag heeft Sinterklaas vanuit Spanje bekendgemaakt... dat hij en de Pieten ondanks corona toch naar Zandvoort komen. Dit speciaal voor al die lieve kinderen hier in Zandvoort. Helaas kon de aankomst zoals dat normaal gebeurt niet doorgaan... maar er wordt wel iets anders gedaan. Wat? Dat kan de Sint nog niet zeggen... maar hij heeft wel alvast een videoboodschap voor andere, alle kinderen in Zandvoort. De daarover later meer in onze uitzending. Oké, okay, dankjewel. Als ik dan uh, voor het nieuws uh, dus in het kort uiteraard ook uh, na te lezen op onze zfm app. Ja, ik zit nu een beetje in de maak je! Uit. Dat is een uh, vrolijk plaatje van S-Club7 en You're My Number One. Nog eentje en dan uh, gaan we eens even kijken naar het uh, weer voor de komende dagen. Nou, als we nu naar buiten kijken, dan zien we in ieder geval uh, schitterend weer hier in Stanford. Maar blijft dat zo? Dat horen ze dadelijk naar, van Albert-Jan naar deze. Gaan we houden van Durand Duran en de Union of the Snake. Zie je het, weer beneath. Zo, nou ik ben blij dat ik uh, mijn zonnebril uh, meegenomen heb naar de studio. Want het is prachtig weer, uh, Albert-Jan. Zoals je zegt uh, Rob, vandaag is het inderdaad prachtig weer met veel zonneschijn. Er is hooguit wat sluierbewolking zichtbaar en het blijft overal droog. Waaien doet het niet en het wordt zelfs 13 graden. Voor het gevoel doet het zachter aan. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen. En het koelt af naar een graad of 6. Morgen wordt het ongeveer 14 graden. Het weerbeeld laat vrij veel sluierbewolking zien. En in de ochtend schijnt nog een wazig zonnetje. In de middag is het bewolkt en morgenavond is de kans op een klein beetje regen. Dan de maandag. Maandag blijft het weer droog en met een mix van zon en wolken. Met maximaal 15 graden en is het nog wat zachter. Het record voor Schiphol voor 9 november is 16 graden en dat werd gemeten in 2015. De rest van de week ligt de middagtemperatuur tussen de 11 en de 13 graden. En er zijn veel, veel, vrij veel wolkenvelden. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Over het algemeen is het droog, maar soms is lokaal buitje niet uitgesloten. De wind blijft zwak tot matig en het waait uit het zuidoosten. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel albert -Jan. De kachel hoeft nog niet zo hoog de komende dagen. Ook weer redelijk weer wat betreft de temperatuur. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl. En na het weer uiteraard weer meer muziek op de zaterdagmiddag bij Zandvoort op zaterdag. En straks, ja, dan hebben we de Sinterklaas in de, in de uitzending. ik vind het nu al spannend. Ja, de burgemeester is helemaal naar Spanje gevlogen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Voor zaken mag dat, hè? He, hij heeft daar Sinterklaas het. gesproken en dan gaan we straks even naar luisteren wat hij met Sinterklaas besproken heeft. Maar het past. Maar je moet nog even wachten, baby. Hey. Ik zie je als je in de nacht alleen bent. Ligt tussen mijn tekens waar jij straks Ondernacht, ja, ik wacht dat je komt op donderdag. Jij bent donderdag van mij. Een beetje Netflix en wat vibes. Baby maak mijn tijd van mij vrij. Want donderdag is van mij. Je gaat die vibe voelen als ik kom. We kunnen moeven als ik kom. Ik, oh. Het is Thursday. Je ja. geeft me cake, maar het is niet eens mijn birthday. Hey. Zeg wat je wilt, ik doe uh. het. Ik weet dat je met me wil kloedelen. Ja. Kijk, zeg mij wat jij voor me voelt, want ja. jij weet precies wat je doet met ja. me. Ik wil je niet laten gaan, wat heb ik je aangedaan ja. ja. Met je Netflix en wat vibes, baby, maak wat tijd voor me vrij. Want donderdag is van mij. Je bent voor mij, je bent voor mij. Je bent voor mij, je bent donderdag van mij. Met je Netflix en wat vibes, baby, maak wat tijd voor me vrij. Want donderdag is van mij. Je merkt het inderdaad, hè, dat je steeds meer uh, moet thuisblijven en thuiswerken. Netflix uh, heeft uh, goede zaken, hoor. En dan ging die plaatje uiteraard uh, ook over hier, hoor. De donderdag van uh, Chris Kors Amsterdam en uh, Bilal Wahib en Emma Heesters... Een nieuwe single, uh, Albert-Jan. Vond je het wat of niet? Ja, je hebt het al vaker gebruikt. Ja, toch, klopt. He? Vorige ja. week ook. Ja, ja, dus, uh, vrolijk nummer. Ja, toch? Nou, wat ook vrolijk is, dat de Sint toch naar Zandvoort komt. Ja, dat is al breaking news echt. Zeker voor de kleine kinderen uit Zandvoort. Want uh, afgelopen zondag heeft de Sinterklaas vanuit Spanje bekendgemaakt... dat hij en de Pieten ondanks de corona toch naar Zandvoort komen. Daarvoor moest de burgemeester wel even speciaal naar Spanje vliegen voor deze zakenreis... Om te informeren bij de Sinter, hoe de, de zaken ervoor stonden. En, uh, op het moment dat de burgemeester binnenkwam, waar, was Sinterklaas druk bezig met allemaal mondkapjes aan het uh, uitreiken. aan de diverse uh, Pieten. Met name aan, aan de kookpiet, want die heeft natuurlijk ook echt, echt hard nodig. En de, de Circuit Piet, hoorde ik ook. En de Circuit Piet. En, de, en, de circuitpiet. en uh, nou, gelukkig is daar dan toch wel een video van gemaakt. van het hoogbezoek van uh, de, uh, onze burgemeester in Spanje bij uh, Sinterklaas. Ja, vandaar dat de geluidsweergave niet helemaal 100% is. Maar ja, Spanje is ook een eind weg, hè. Maar we willen het jullie niet onthouden. Hier komt hij. Ja, Piet, wat moeten we nu? Zandvoort. Corona. Ach, wat toch naar die kindjes toe. Laten we eens even kijken. Wil hoofdpiet. circuitpiet en kokpiet even naar Sinterklaas komen, alstublieft. Welkom Pieter, welkom. Uh, dit jaar is Zandvoort uiteraard. In verband met corona moeten wij elkaar natuurlijk beschermen. En ook de kindjes en de ouders. En daarom, uh, Hoofdpiet, heb ik deze voor jou. Er is een uh, mondkapje speciaal gemaakt voor Zandvoort. Dank u wel Sinderklaas. Alsjeblieft. Eens even kijken. Koks Piet. Ook voor jou eentje, alsjeblieft. Dank u wel Sinderklaas. Heb is toch wel een vraag? Wat? Hoe ga ik nu al mijn lekkernij proeven? Um, met een mondkapje voor. Dat Tijdens het anders. eten mag je echt wel eventjes je mondkapje Oké, okay, Dat komt nu nog kom niet op de muur, vindt Dat hoeft niet. Dat pik ik ervan gewoon lekker. Dank u wel, Dag, kokpiet. Mm, die. Circuitpiet. Ook voor jou. Dag, Sinterklaas. Een mondkapje. Dank u. Laten we hopen dat de Formule 1-auto's dit jaar wel ja, kunnen rijden. Ja, en kunnen we Max misschien zien winnen. Een echte Formule 1-race moet het worden met Max Verstappen. Zeker voor de Nederlanders. Ja, dank u, Sinterklaas. Dag, Piet. Oké, okay, Piet. Die Piet. Eens even kijken welke pieten moeten we nog meer. Welkom, burgemeester van Zandvoort in mijn... Mooie Spanje. Ja, en wat fijn dat ik even naar uw prachtige paleis hier in Spanje heb mogen komen. Ja, natuurlijk uiteraard, want we moeten toch even praten over dat vervelende corona. Hoe gaan we nu uh, de kindjes van Zandvoort verblijden met mijn komst? Dat hele nare virus is nog steeds uh, bij ons. Uh, en dat betekent helaas dat we dit jaar niet een, een, een aankomst met u, met de boot. Uh, en in het dorp met zo ongelooflijk veel kinderen en ouders kunnen hebben. En dat, dat doet heel veel verdriet. Ja, ja Daar was ik al uh, een klein beetje bang voor. Daar had ik ook wel een beetje rekening mee gehouden. Uiteraard kom ik wel naar Zandvoort. Daar ben ik heel blij om. Te ik uh, ik uh, kan die kindjes natuurlijk niet uh, zonder uh, een Sinterklaasfeest uh, uh, in, in Nederland laten. Ik zal de Facebook-piet uh, opdracht geven op Facebook aan te geven hoe wij z'n antwoord zullen aandoen en daarmee toch het Sinterklaasfeest een leuk feest te maken. Ik ben ervan overtuigd dat het helemaal gaat lukken, Sinterklaas. Hartelijk dank dat u even naar Spanje bent gekomen. Vanzelfsprekend, en, uh, Sinterklaas. Dank u wel. Zo, nou gelukkig komt hij toch naar Zandvoort toe, uh, over jan Ja, dus hou de Facebookpagina in de gaten. Ja, ja ik, ik ga zo meteen even kijken hoor of er je, weer uh, wat nieuws is. Je weet, je weet, maar, niet, oh, je weet maar nooit wat, wat, wat, wat het gaat worden. Je weet het maar Maar hij nooit. komt in ieder geval wel. Gelukkig, gelukkig wel. Dat moeten we nog even ja, afwachten. Ja, ja nou, we zijn er blij omdat hij in ieder geval uh, Zandvoort gaat uh, aandoen. Uh, tot zover inderdaad uh, vanuit Spanje Sinterklaas met onze burgemeester.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 Paper notes, paper notes, paper notes, so Paper notes, paper notes, paper notes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 Het nou wat fijn dat hij toch naar Zandvoort komt, Sinterklaas. Hoe en wanneer, dat gaat nog bekend worden. Uiteraard de Facebookpagina van inderdaad Sinterklaas in Tocht Zandvoort blijft volgen. En dan kan je daar meer over lezen, hopelijk heel binnenkort. Want dan weten we daar meer over, Albert-Jan. Dat is spannend. Ja, zeker, zeker, zeker. Dus ik zou in ieder geval Facebook en de social media in de gaten houden. Zo is het als je het videootje trouwens nog een keer terug wil kijken. Oh, ja, op onze CFM app staat hij ook. Dus dan kan je hem gewoon nog een keertje rustig op je gemak nakijken. En dan heb je ook meteen een belt erbij. Dan komt het wat beter over dan wat je net hoorde. Goed. Terug naar de realiteit. Uh, even een plaatje draaien nog. Plaatje Eerst dit ja. plaatje nog even een plaatje. Oké. Okay. Hier zijn de persedina's. Swingert plaatje uit de jaren 80 van de persendieners. Jorge Ride on tri Tributes. Ja, we hebt weer een berichtje voor ons. Nou, berichtje terug naar de realiteit, hè. Ja. in ieder geval Sinterklaas gehad. En uh, ja, nou ja, het was natuurlijk weer zo. Het was weer tijd voor een persconferentie van, uh, van, het, uh, van het ministerie. Van, uh, de, uh, laten we wel zeggen. Dat de regels weer zouden worden aangepast. En dan zijn er ook momenteel dus tijdelijk weer nog strengere coronamaatregelen. Het aantal coronabesmettingen daalt weliswaar, maar nog niet hard genoeg. De druk op de zorg is nog onverminderd hoog. Daarom gelden er de komende twee weken strengere coronamaatregelen. Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jong... hebben dit 3 november bekendgemaakt. De overheid roept iedereen in Nederland op... blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet noodzakelijke reizen. Buitenlandse reizen worden tot half januari afgeraden. Maar ja, niet voor onze burgemeester, hè? want die mochten wel even... naar. Ja, zeker. Gelukkig. Ja. Tenzij strikt noodzakelijk. Zie je, Dat heb je het al. Het doel van de nieuwe maatregel is om het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken. Met andere woorden, hoe minder fysiek contact met elkaar hebben, hoe sneller het aantal besmettingen kan dalen. Het volhouden van de maatregelen blijft belangrijk voor uzelf en natuurlijk ook voor uw naasten. In de regio's waar veel coronabesmettingen zijn overweegt het kabinet om de komende dagen aanvullende maatregelen te nemen. Zoals een avondklok in te stellen zodat mensen na een bepaald tijdstip niet meer de straat op mogen. De komende weken moet duidelijk worden of ingrijpen noodzakelijk is in welke regio's. Met andere woorden, vanaf woensdag 4 november om 10 uur s'avonds tot en met 18 november gelden de volgende extra maatregelen. Binnen niet-in-thuissituatie en buiten mag een uh, groep van, uit maximaal twee personen uh, van verschillende huishoudens bestaan. Thuis ontvangt u maximaal twee gasten per dag, kinderen tot met twaalf jaar niet meegerekend. Alle publieke toegankelijke locaties zijn gesloten, zoals musea, theaters, seksclubs, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden En voor bibliotheken gelden zelfs weer speciale regels. Winkels blijven open tot uiterlijk acht uur s'avonds. Supermarkten mogen langer open blijven. Sportscholen mogen open blijven voor individuele sporten. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op de anderhalve meter afstand... en alleen individueel met maximaal twee personen. Groepslessen zijn niet toegestaan. Zwemwaren gaan dicht en scholen blijven open. En vanaf 19 november gaan we in principe weer terug naar de gedeeltelijke lockdown. Oftewel gelden weer de maatregelen van die op dit moment gelden. Ik zou zeggen, uh, wilt u nog een keer rustig nalezen... gaan even naar de website van de gemeente Zandvoort... want daar staan ze allemaal nog een keer keurig voor u op één rij. Dankjewel, je Albert-Jan. En inderdaad, de cijfers uh, lopen iets terug. We kijken even naar uh, de landelijke cijfers van vandaag. En dan zien we dat we net onder de 7.000 uh, besmettingen zitten. 6.982 uh, ten opzichte van 7.308 uh, gisteren dus... Een lichte daling van iets meer dan 300. Verder 60 minder patiënten in het ziekenhuis. En als ik het goed heb, 45 minder sterfgevallen. Dus in ieder geval heeft de daling zich wel ingezet. Al gaat het niet snel, -Jan. Nee, maar Dit, dit soort cijfers, ja, ik, ik, ik houd niet meer bij. Ik, ik, ik hoor s'morgens hoe de stand van zaken is en s'avonds. Maar die tussenstanden, ik, ik heb er niks meer mee. Je zou eigenlijk één keer in een paar dagen moeten kijken ja. en dan, dan, dan regels, weer vergelijken. Hoor. Maar ik dan word ik helemaal gek als we het allemaal gaan volgen. Nou ja, in ieder geval hebben ze wel genoemd uh, iets meer dan, 300, uh, meer dan 300 minder besmettingen. Meer ja. dan 300 minder besmettingen dan gisteren. Dat is in ieder geval het goede nieuws wat we vandaag kunnen vertellen. radio. Je hoorde de single van uh, Phil Fern en Galaxy en What Do I Do. We gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur en daarna zijn we er nog 2 uur lang met Zandvoort op zaterdag. En de laatste voor drie is de nieuwe Lucas Hamming en Volling. Some people need to make a